Eerst het NOS Nieuws van 9 uur. In een vijver een fiets gevonden. Volgens de politie is die vergelijkbaar met die van de vermiste Anne Faber. De vrouw van 25 uit Utrecht wordt al bijna een week vermist. Er wordt al dagen gezocht in de omgeving van Huisterheide. Ook vandaag zochten de politie en mee. Het zoekgebied was iets uitgebreid. Anne Faber keerde afgelopen vrijdag niet terug naar een fietstocht. Dinsdag werd een jas gevonden die waarschijnlijk van de vermiste vrouw was. De storm die vanmorgen over Nederland raasde heeft in Duitsland zeker zeven levens geëist. De mensen kwamen om door ongelukken met omgewaaide bomen en andere stormgerelateerde ongelukken. Verder raakten volgens Duitse media zeker tien mensen gewond. In het noorden van Duitsland veroorzaakte herfststorm veel overlast. Het treinverkeer ligt compleet stil, de meeste vluchten zijn geannuleerd en op veel plaatsen is de stroom uitgevallen. Vanwege de onrust in Catalonië overwegen grote Spaanse banken... om hun hoofdkantoor te verplaatsen naar andere delen van Spanje. De Caixa Bank, de derde bank van het land, heeft nog geen knoop doorgehakt... maar zegt alles te doen om de belangen te beschermen van klanten, aandeelhouders en werknemers. Volgens Spaanse media heeft een andere bank al wel besloten om te vertrekken. Het hoofdkantoor van Banca Sabadell zou in Aican te komen. En voetbalclub Rode JST staat niet meer onder curatelen bij de KNVB. Volgens de licentiecommissie van de Voetbalbond is de financiële huishouding voldoende... om van categorie 3 naar categorie 2 te gaan. Van alle eredivisieclubs is nu alleen nog ADO Den Haag ingedeeld in de categorie 3. Het weer nog. De wind neemt langzaam verder af en er vallen nog wat stevige buien. Vannacht waait het nog matig tot aan zeekrachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Morgen overdag, koel herfst weer met maxima rond de 14 graden. Verder wisselen wolken, zon en enkele buien elkaar af. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Alternative FM. Drive, even if it takes a million times Van de Cinema Escape. Dat is van de gelijknamige EP... die ze een aantal weken geleden hebben uitgebracht. En dit is nog steeds de single. Ik neem aan dat ze binnenkort wel met een tweede gaan komen. En bovendien, ze komen uit Haarlem. Jazeker. Net als de band die je voor negenen hebt kunnen horen... Low Edict Sound System. Die komen daar ook vandaan. Dus het is toch wel duidelijk dat we ook hier in de buurt... gewoon een aantal pittige bands hebben... Dakota, reken ik ook maar gewoon uit de, de buurt. Want Lisa Brammer komt tenslotte uit IJmuiden. Dus uh, ja, als we dan, uh, dan toch lekker bezig zijn... kunnen we daar nog wel even een tijdje over doorgaan. Deze dame de, is dat niet. Die komt uit Amsterdam. Maar heeft ooit gewerkt met een IJmuidense. Tenminste uh, een woonachtig type in IJmuiden. Namelijk Sus de Groot. Ze heeft uh, onderdeel uh, uitgemaakt uh, van Soedenait. Toen was Soedenait alleen niet nu, uh, zoals het nu is... Maar uh, Jolien Grunberg uh, was toch wel degelijk even bandlid uh, geweest. En nu doet ze dat uh, op haar eigen kracht. En hij staat al bijna wekenlang in onze speellijst. En nu dus ook weer. End of story. En dat gaan ze straks ook nog even doen. De, de nieuwe single uh, presenteren. Astrid hoorde je met I Dream Of You And Me. En uh, dat, uh, dat doen ze uh, met uh, Kamski. En dat is de single release van, uh, van uh, vandaag... En waar dat uh, precies is, ik ben er toch nog niet helemaal uit uh, wat, het, uh, wat het nou precies inhoudt. Uh, de exclusieve première uh, van uh, de nieuwe single. Nou, wij hebben hem al gedraaid. Uh, dat, uh, dat is uh, wel heel erg leuk. Maar er komt uh, nog uh, meer, want we hebben er nog eentje die nog gedraaid wordt. Namelijk Stillwave. Dus dat sowieso. Uh, End of Story hoorde je daarvoor van Jolien. Jolien Grunberg, zoals ze uh, voluit heet. Dit is Stevige Kost. Komt uit Rotterdam, Vlaardingen. Ik heb het over de leger. en toch airplay krijgen. Dat is uh, net uh, de reactie van Corian de Raaf. Uh, hij staat ook op mijn uh, tijdlijn van Facebook... zou ik bijna zeggen, Facebook. Het uh, nummer dat heet Serious. Komt uh, van Authenticity, uh, van uh, States Republic. Daar zit Corian de Raaf achter. Uh, maar als je maar uh, goed uh, en wel in je dromen blijft geloven... dan komt er altijd wel iets uit voort. En hij heeft ook prijzen mee gewonnen in Nashville vorig jaar. Bij zo'n onafhankelijke muziekindustrie- en entertainment-geval. Uh, ja, het voert mij even te ver door om, uh, om er helemaal wat over te zeggen. Maar een beetje klungelig komt het mijn mond uit. Maar daar heeft hij inderdaad prijzen gewonnen. En als je dat kan, dan ben je al wel wat uh, in mijn ogen. En zeker ook als je hele goede liedjes uh, kan schrijven. Dat uh, bewijst hij dan ook. En daarom krijgen we hier nog eens uh, aandacht voor vier tracks. Vorige week nog twee, en deze week dus vier. Straks komen er dus nog, uh, komt er dus nog eentje. En dan hebben we het uh, gehad. Leiger hoorde je daarvoor met Gypsy Salto. De opvolger van de, de eerste single die ik al een tijdje ervoor heb uh, gedraaid. En uh, ik zou bijna zeggen in de geest van PP Fisher. rock'n'roll. roll forever. Dus dat uh, zeg ik er dan maar bij. Uh, dit komt uit Rotterdam. Er zit een CFM randje aan. Want de mastering is gedaan door Jeffrey de Gats. Die heeft ooit uh, gewerkt met Edwin uh, Keur... Het was een uh, CFM-programma. Een nachtelijk CFM-programma wat uit de Watertoren kwam. En toen heb ik uh, samen met Wilco Toebak nog een uh, nachtelijk uh, programma gedaan. Maar dat is al een hele tijd uh, geleden. Het is al bijna twintig jaar terug dat dat heeft plaatsgevonden. Maar goed, uh, het is uh, wel degelijk het uh, geval. Maar Willemijn de Boer heeft uh, haar mastering overgelaten aan Jeffrey de Gans. En uh, dit is een van de tracks die erop op de is: zouten tranen.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 Heb je dan echt nooit ingezien dat dit fout zou gaan? Dashboard heat, the yellow, black, blue, and on the back seat as we head for the exit. voor Civic. En dat uh, nummer dat, uh, dat ga je dus uh, ook uh, waarschijnlijk hier horen. Bij ons in uh, de uitzending als ze hier over twee weken zijn. Stilweef hoorde je daarvoor zouten tranen van uh, Willemijn de Boer. Uh, ook iemand die genomineerd staat om hier uh, te komen spelen. Er zijn uh, Marcus en ik nu ook al inmiddels al mee bezig. Mailtje heeft Marcus niet de deur uitgedaan van, ja dit uh, kun je dus uh, onder andere gaan doen. Dus uh, ik zou bijna zeggen Danella Smith. Kijk je mail maar alvast naar. Uh, draaien wij ondertussen dat mooie uh, nummer van je samen met je band. Fake, fake trees.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 glow and she doesn't notice me watching her It cast a shadow This is why we're here. This is why we're here. Wat doe je als je niet in slaap kunt komen? Dan ga je op een gegeven moment uit je raam hangen. En dan zie je op een gegeven moment bij de volle maan... dat je niet de enige bent die naar de maan staat te kijken. Maar dat je buurvrouw dat ook doet. En dat was de aanleiding om dit liedje te schrijven. Ruud Houding deed dat... Why we we're here? En dat, dat, dat deed hij te gewoon hier in Zandvoort. Ja, want uh, wij hebben hier ook uh, gewoon strakke lucht, hoor. Wat dat er gaat. Danella Smith, hoor je daarvoor met uh, haar band. De Danella Smith-band. Fake, fake trees. Die komen uit uh, Den Haag. Maar Danella Smith zelf heeft een achtergrond als... Uh, nou, ze komt uit, uh, oorspronkelijk uit Namibië. Dus uh, uh, wie een beetje... De band volgt. Die weet ook dat zij uh, Afrikaanse songs heeft. Dus dat, uh, dat klinkt totaal anders. Uh, doet mij denken aan... Uh, Danielle Danker en uh, Anne van Schothorst. Die ook zo'n soortgelijk project hebben gehad. Uh, Anne uh, was dan uh, de harpiste. En Danielle Danker was dan uh, de dichter. Eigenlijk uh, de poëtische kant van het verhaal. En die deed dat ook in het Afrikaans. Heel erg mooi om naar, uh, naar te luisteren in ieder geval. Um, dat waren dus weer even twee nummers achter elkaar. Vorige week was zij hier. En uh, ja, het was uh, een aangename optreden. Zij zei uh, met... Het uh, <coughs> is altijd wel leuk als je op een gegeven moment weer de namen weer, uh, kwijt bent. Ja, ik weet niet wat het is. Ik, uh, het, het, het, het is echt dramatisch als ik uh, dan op een gegeven moment uh, ga zitten koekeloeren van, uh, van wat, wat is het ook alweer. Moet ik wel op mijn eigen tijdlijn gaan zitten kijken. Want anders uh, vind ik niks. Uh, dat is uh, vorige week. Uh, toen was uh, Deze Ducro hier uh, te gast. En uh, zij heeft dat uh, toen, uh, uh, toen onder andere met... Nou, nou, nou. Hoe heet ze ook alweer? <laughs> dat is echt uh, dramatisch. Jaap Koper, wat is dat toch met jou? Weet je dat nou echt niet? Uh, het is echt hopeloos. Hopeloos is het. Uh, het, het. Het heeft volgens mij er wel ergens op uh, gestaan. Uh, nee, dus. Het is niet uh, op haar eigen uh, pagina, tis, of uh, op haar eigen Facebook-tijdlijn uh, uh, terug te vinden. Nou ja, je hoort het zelf van met lekker professioneel uh, dat je dat helemaal niet kan weten. Maar het, de single, die heet in ieder geval Hard on Your Arm. Zoiets als wij tegen de rest. Het uh, zou zomaar kunnen dat uh, het uh, gaat over uh, Catalonië tegen Spanje. Zoiets. Maar dan uh, is het uh, meer in de liefde in, in de relationele sfeer. Us against the rest. En dat uh, was States Republic. Vier tracks heb je kunnen horen van Authenticity. Dat album wat hij uh, niet zo lang geleden, geloof ik een week geleden, uitgebracht heeft. Daarvoor Hard on Your Arm van uh, Daisy Ducro. Die uh, morgen, als het goed is... Nee... Zeg het goed, uh, in Club Dolphine gaat uh, spelen. Ja, dat is uh, morgen, dat is 6 oktober. Dat is vandaag de vijfde. Dus dan uh, kun je er weer aan uh, treffen. Dit is ook een nieuwe single. Die hebben we vorige week voor het eerst uh, gedraaid. When the storm comes When van the Yellow Cross. When storm comes, will you run for cover with me? Will you take my hand? Oh, ja, het is uh, gelijk meteen uh, de vocale van Nieke Kuzel die je hoort. When the Storm Comes, het is uh, de nieuwe single. Het, uh, het is, zit er alweer bijna op, mensen. Want uh, ja, we hebben nog een aantal minuten en dan zou ik bijna tegen morgen zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja? Tot, Tot volgende, volgende week. week. Ja, we. <laughs> ja, ja dan staan we elkaar aan. een beetje nou, aan de kijken tot volgende, volgende week. week juist uh, want anders dan <laughs> denken we van uh, hey, het is afgesproken werk uh, nou ja goed uh, bij ons uh, zal er nog wel een dag in dat je nog ergens uh, getrokken moet worden voor misschien komende zaterdag want uh, daar zitten we nog steeds over uh, te dubben van uh, moeten we dat wel of moeten we dat niet ik denk het wel is yes. als het aan uh, Marcus ligt gaat dat ook wel gebeuren. Dus, uh, ik heb net ook eventjes uh, zitten kijken... over de lijst van, uh, van de Rob Akda woord Ja, want uh, dat gaat ook uh, gewoon door. Maar ik heb inderdaad uh, gezien... Uh, het is 10 november uh, de eerste. Dat is op een vrijdag. Maar 9 december, dat is op een zaterdag. Dus dat, uh, dat is een beetje, uh, een beetje dit, het uh, verhaal uh, eerlijk gezegd. Maar goed, uh, ja, nou ja, het, het, het is niet anders. Dus het uh, zal toch een keer op een zaterdag uh, moeten komen. Ja? Vind, je dat, vind je dat erg? Nee, ja dan maar zaterdag. Ja, is maar... wel makkelijker ook. Ja, ik, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd... als ik uh, even kijk naar mijn agenda... ik heb uh, vrijdag altijd... Uh, eh, loop ik altijd uh, als een uh, kip zonder kop... Uh, alles af te werken. En uh, dit uh, vind ik uh, voor één keer... Vind ik het wel uh, relaxed om het op een zaterdag uh, te doen. Maar goed. hoef ik ook niet uh, zo hals over kop... uit dat uh, Amsterdam-Zuidoosten te komen ja. zeilen. Ja, want dat is uh, altijd wel een beetje een uh, gedoetje... heb ik altijd uh, begrepen. Want, uh, het kan nog erg druk uh, ja. zijn. Uh, leuk man, verkeer. Ja, ja het is niet je hobby in ieder geval. Ja, ja. <laughs> goed, dat was Marcus, die ook nog even nog de laatste woorden heeft toegevoegd. 11 oktober hebben we de kick-off van de Rob dus dat gaat ook wel allemaal goed komen. Hebben we er nog één, uh, het is de vrouw van Martijn van Waveren, de moeder van Gabby Lieve. Uh, en ze was nog hevig ontdaan. Nou kan ik met... Uh, team van Doorn uh, gaan komen met Kobus. Want daar slaat het eigenlijk wel het meest op. Maar ik denk ja, ik ga toch uh, met uh, clockwork afsluiten. Uh, One cluedo no Friend. En dat heeft te maken met. Harold. kalm Dag.